3 uur. Het NOS-journaal. Onno de Wit. De Egyptische oppositieleider El Baradei beschuldigt de regering van bangmakerij. nu er gevechten zijn uitgebroken tussen voor- en tegenstanders van president Mubarak. Dit bewijst opnieuw dat er een crimineel bewind is dat crimineel gedrag vertoont, zegt El Baradei. Op het Tahrirplein in Cairo zijn de anti-regeringsbetogers aangevallen door aanhangers van Mubarak. Maar volgens de oppositie zijn dat agenten in burger.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 Nou, daar zijn we over aan het praten met de andere bonden en met onze leden. Maar de kans uh, neemt erop wel uh, toe. Uh, en voor vrijdag weten we of we met vier bonden ook samen gaan optrekken. Topmannen van banken zeggen dat ze zich willen houden aan hun eigen gedragscode. Onder druk van voormalig minister Bos hebben de banken beloofd dat de bonussen worden versoberd... en dat risico's beter worden ingeschat. De Tweede Kamer heeft vandaag met bankdirecteuren gepraat... over de vraag of ze zich echt aan de afspraken houden... Minister De Jager dreigde eerder met wettelijke maatregelen als de banken hun leven niet beteren. De topmannen benadrukten hun goede wil, maar zeiden dat sommige veranderingen tijd nodig hebben, bijvoorbeeld omdat aandeelhouders toestemming moeten geven. Ook zeiden ze dat in het buitenland bonussen soms onvermijdelijk zijn. ABN AMRO-topman Zalm verwees naar Hongkong en Singapore. Wil je daar opereren, en dat willen wij, ook voor het Nederlandse bedrijfsleven... dan zal je daar ook uh, gewoon de lokale arbeidsmarkt uh, gebruiken uh, moeten volgen. Anders moet je daar uh, verdwijnen. Maar dat wordt allemaal wel centraal uh, uh, bijgehouden. En we weten ook in welke uh, gevallen uh, welke uitzonderingen er zijn.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 Minister Schultz van Haag heeft enkele verkeersleiders naar Duitsland gestuurd om te helpen, zegt Rijkswaterstaat. Vanmiddag zijn ze aan het kijken of er veilig langs de kapzijs tanker kan worden gevaren. Er worden proefvaarten gedaan momenteel. En aan het eind van de middag is er dan een overleg waarbij de Duitse autoriteiten besluiten of er binnenkort voor alle schepen die daar te wachten liggen of de meeste daarvan ook de afvaart mogelijk kan worden gemaakt. En daar gaan we dan ook weer bij helpen. En verder verzorgt Rijkswaterstaat het contact tussen de autoriteiten en de Nederlandse binnenvaartschippers. Om vijf uur vanmiddag, zoals gezegd, bekijken de Duitse autoriteiten of de proef geslaagd is. En ook of er meer schepen stroomafwaarts kunnen varen. Dan het weer. Droogwisselend bewolkt en maximaal tussen drie graden in het oosten en zes in het westen. Vanavond en vannacht ligt er regen. Morgen weer droog. Het wordt dan een graad of zes. ADB verkeersinformatie Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... staat file tussen Maarsen en Nieuwegein 7 kilometer. Zijn er bezig met een spoedreparatie. Bij Nieuwegein zijn twee rijstroken dicht. Omrijden is mogelijk via de A1 en de A27, de route via Hilversum. Maar hou daar wel rekening met vertraging inmiddels. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... staat tussen Gooimeer en Blarikum 6 kilometer.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbet Grütke. Van harte welkom bij het laatste half uur van Dit is de Dag. We zijn bij u tot half vier. Met dit half uur aandacht voor de Veiligheidsmonitor... die volgende maand door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepresenteerd. Hieruit blijkt hoe onveilig Nederland is. Uit onderzoek van Dit is de Dag blijkt dat de criminaliteitscijfers... van deze Veiligheidsmonitor veel te hoog liggen... En straks gaat columniste Elma Draaier in onze dagelijkse opiniebriek... een appeltje schillen. Elma, waar wil je het over hebben? Uh, ik ga een appeltje schillen met Martin Janssen. Hij is directeur van het antidiscriminatiebureau Artikel 1... afdeling Middel-Nederland. En wij gaan spreken over de kwestie rond de, de docent... In, aan de Hogeschool van Amsterdam. Die weigert om uh, vrouwen een hand te geven en die daarin gelijk heeft gekregen van het college van bestuur. Oké, okay, goed. Dat straks allemaal, maar eerst gaan we naar Cairo. Een uur geleden hadden we contact met verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. Hij is opnieuw aan de lijn, want de situatie op het Tahrirplein spitst zich toe en wordt grimmiger. Hans-Jaap, wat kun je ons vertellen over wat daar op dit moment gebeurt? Nou, er zijn grote groepen Mubarak-aanhangers die proberen of hebben geprobeerd op het plein te komen... En eigenlijk proberen ze uh, ja, de mensen die tegen Mubarak zijn van het plein te halen. En uh, dat is een vrij heftig gevecht soms. En dan uh, verplaatst het zich zeg maar, uit het zicht van de camera's van CNN, die op dat plein inzoomen, maar meer naar de straten die op dat plein uitkomen. En uh, daar heb ik mij ook steeds op gehouden. Dan zag je echt zo'n soort charges en dan rukten uh, anti-Mubarak uh, figuren die, die, die sprinten naar voren en slaan en schoppen met staven en, uh, in op de Mubarak aanhangers. En, dan, en soms weer andersom. En ik, toen ik op een gegeven moment bij één groep was die een, uh, iemand hadden gevangen genomen en meenam met het mes op zijn keel. We hebben met grote messen gezwaaid, met ijzeren staven ook. Uh, toen kwam ik in een steegje terecht waar ook die groep van zien, uh, 100 man of zo omheen stond. En uh, ik heb niet kunnen zien wat ze met die jongen gedaan hebben, omdat ze uh, besloten dat ze ook met mij iets wilden doen, denk ik. Huh? Ik kan er nu weer een beetje op lachen, maar uh, ja, ik heb het over een veiligheidsmonitor die dan op rood springt. Nou, uh, ik heb, ben vrij gauw uit de voeten gekomen. Gelukkig was het geen doodlopende steeg. Ik uh, kon door een soort nauw gat nog verdwijnen en uh, heb, nou ja... Een andere weg afgelegd om even nu in een iets rustiger straat te staan. Waar uh, ja, bijna geen verkeer zelfs is. Want ik kom de hoek van dat plein en dan kan het ineens weer heel stil zijn. Maar de, de sfeer is gewoon echt heel grimmig. Oh ja. En uh, ja, stenen gooien. En ik heb veel gewonden gezien. Er zijn ook een paar ambulances. Uh, mensen die met bebloede shirts lopen, vaak hoofdwonden. Dat ziet er vaak veel ernstiger uit trouwens dan het is. Zeker als je nog kan lopen, dan valt het misschien nog wel mee. Maar okay. het bloedt gewoon heel erg. Hey, en door wie word jij belaagd? Zijn het de mubarak aanhangers of juist de, de anti mubarak aanhangers dit waren volgens mij de Mubarak-aanhangers. Oh ja. Maar ik heb het ze maar niet meer uitgebreid uh, gevraagd. <laughs> want uh, het leek mij dat, dat ze niet veel goeds in de zin hadden. En, nee. uh, je kunt je ook een beetje voorstellen dat juist de Mubarak-aanhangers niet zo veel op hebben met de pers. Want die vinden ze op handen van het Westen, van Amerika. Uh, ja. Nou, dus dat soort vooroordelen bestaan. En, ja, en als het gaat om de wereldomroep die ook nog in het Arabisch hier actief is. Ach ja. dat, dat, dat, daar ga ik me niet te veel over zeggen. Nee, op snap ik. Zeg, uh, wij, we lazen op Twitter bericht dat er geschoten zou worden. Heb jij daar iets van gehoord? Nee, ik hoor ook dat soort berichten. Ik heb dat zelf niet gehoord. Dus daar ga ik even maar niks over zeggen. Dat kan ook in de lucht schieten soms zijn. Hè. Dat, maar dat, ik weet dat niet. En of dat dan uh, echte kogels zijn of kogels. Zijn allemaal kogels. Dat soort nuances kunnen er zijn. Dus dat weet ik niet. Nee, en wij zien steeds beelden dat mensen stenen uit de grond halen. Gaat dat nog steeds door? Ja, dat gaat volgens mij nog steeds door. Uh, in ieder geval vijf minuten geleden hier om de hoek nog wel. En het uh, ja, hangt ook echt af per straat. En de ene straat wordt soms weer schoongeveegd. En dan, uh, dan is het er even weer rustig. En we zitten zelfs om de hoek weer mensen op terrasjes. Oh. En die blijven dan gewoon zitten. Ja. Terwijl er, st er stenen in de straten naast vliegen. <laughs> nou ja, ga daar anders even zitten en dan horen we je straks weer. Doe voorzichtig, Hans-Jaap. Dank voor dit moment. Ja, volgende maand presenteert het CBS voor de derde maal de Integrale Veiligheidsmonitor. Uit dat jaarlijkse onderzoek blijkt hoe onveilig Nederland is. Maar uit onderzoek van ons programma blijkt dat de criminaliteitscijfers van deze Veiligheidsmonitor veel te hoog liggen. Wat is er mis met het gezaghebbende instituut CBS? Wakkert het CBS onze gevoelens van onveiligheid ten onrechte aan? Een bijdrage van Embert Messelink en Ben Meijersma. Bijna 27% van de Nederlanders was afgelopen jaar het slachtoffer van criminaliteit, het blijkt uit de veiligheidsmonitor van het CBS. Sinds 2008 komt het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks met de integrale veiligheidsmonitor. Het is een grootschalig onderzoek onder 200.000 mensen... en levert gezaghebbende cijfers over geweld, autodiefstal, aanranding... zakkenrollerij, fraude, enzovoorts. De Integrale Veiligheidsmonitor geeft een beeld van hoe onveilig Nederland is. Absoluut noodzaak voor beleidsmakers. Zij weten hoe ernstig het is gesteld met de criminaliteit... en welke doelen ze willen behalen. Ik ruim een kwart van de Nederlanders voelt zich wel eens onveilig in hun buurt... En dat was in 2008 ook zo, zegt het CBS. Gezaghebbende cijfers dus. Maar bij Guus Wesselink van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit... rezen vorig jaar voor het eerst twijfels over die cijfers. In april 2010 heb ik de enquête van het CBS gezien. De uh, CBS, zogenaamde CBS-cijfers over uh, criminaliteit. En uh, schrok toen erg van de aantallen die daarin stonden... over autodiefstallen, omdat ik weet uit de politiecijfers en de cijfers van de reisingswegverkeer... Uh, wat de werkelijke cijfers zijn. Volgens Wesselink konden de cijfers niet kloppen. Ze waren naar zijn idee extreem hoog. We meten elk jaar de aantallen diefstallen uh, van auto's. En die cijfers die worden aangeleverd door de politie. Dat zijn aangiftecijfers. Iedereen doet aangifte van zijn auto als die gestolen is. Dat zijn dus in onze ogen van iedereen die in, in, uh, hiermee bezig is, 100% betrouwbare diefstalcijfers. Dat waren er in uh, 2009 11.025, zeg maar 11.000. Als ik dan de CBS-cijfers zie, zijn dat er 49.000. En toen, ja, toen maakte ik me zorgen over hoe het met de andere delicten... in die uh, enquête zou zijn. Guus Wesseling kwam tot de conclusie dat er iets goed mis was... met de cijfers van de veiligheidsmonitor van het CBS... In de loop van vorig jaar waren er meer mensen die tot de overtuiging kwamen... dat er iets mis was met de cijfers over autodiefstallen in Nederland. Jan van Dijk, criminoloog en oogleraar slachtofferwetenschap, is een van hen. Een van de, de, de delicten waar ik meteen naar gekeken heb, is autodiefstal. Omdat we weten uit ervaring dat je... Uh Eigenlijk zou je autodiefstal niet in zo'n enquête hoeven opnemen. Want dat is nou juist een delict waarbij je ook de politiecijfers wel kan vertrouwen. Iedereen meldt het en de politie zal het ook altijd netjes, uh, netjes opschrijven. Netjes registreren. Want dat is gewoon nodig voor de verzekering. Dus we weten gewoon dat, dat als een enquête goed is uitgevoerd... kom je ongeveer in dezelfde orde uit. En ja, het is voor, voor, voor, voor mij duidelijk dat uh, die laatste enquête die komt veel te hoog komt uit. Maar er is geen verzekeraar... Of, of politiebureau die dat gelooft. Uh, zoveel, zoveel gestolen auto's, dat kan dus niet. Volgens de integrale veiligheidsmonitor van het CBS... zijn er in 2009 49.000 auto's gestolen. De werkelijkheid is, er zijn maar 11.000 auto's gestolen. Het CBS zit ernaast, en niet zo'n beetje ook. Is er alleen iets aan de hand met de cijfers over autodiefstal? Of geldt hetzelfde voor aanranding, fraude, mishandeling, inbraak enzovoorts? Hoogleraar Van Dijk kwam tot de conclusie dat het voor alle cijfers van de veiligheidsmonitor geldt. Ik heb eigenlijk geen twijfel meer daarover. Die cijfers zijn gewoon fout volgens mij. Ten eerste is de, is de trend, dus de ontwikkeling van het, van het niveau van de veel voorkomende criminaliteit... volgens die laatste CBS-cijfers, is, is ongunstig. Dus de criminaliteit zou nog enigszins zijn toegenomen. En dat geldt dan met name ook bijvoorbeeld voor woninginbraken, eh, voor autodiefstallen en voor fietsendiefstallen. Nou, dat is voor mij als criminoloog uh, heel opmerkelijk. Want de criminaliteit daalt in alle westerse landen. En met name op, dit, op, op het gebied van woninginbraak en uh, autodiefstal en fietsendiefstal. Dus ja, je verwacht dus een daling. En dan blijkt plotseling dat er, dat er, dat er geen daling meer is volgens de laatste cijfers. Volgens Van Dijk zijn de hoge criminaliteitscijfers bepaald niet waarschijnlijk. Hij dook in de Veiligheidsmonitor op zoek naar ondersteunend bewijs. Ik word daarin ook bevestigd dat er iets mis is met die cijfers... Eh, omdat het CBS eh, zo aardig is geweest om eh, ook hun oude manier van eh, enquêteren... om die nog eh, naast het, het, het nieuwe onderzoek, om dat nog eens een keer te herhalen. En als je nu kijkt naar de resultaten van die, die oude manier van enquêteren... dan zie je een, een doorgaande daling. Volgens de nieuwste methode is er dus een opwaartse trend, maar volgens de, de, de oude methode... Is er, een, is er een voortgaande daling. Sinds 2008 werkt het CBS voor de Veiligheidsmonitor... met een nieuwe manier van onderzoek. Dat onderzoek leidt tot hoge en toenemende criminaliteitscijfers. Foute cijfers, volgens hoogleraar Van Dijk. Ze nemen toe, terwijl we weten dat er minder criminaliteit is. En ze zijn simpelweg veel te hoog. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Jan van Dijk zocht het uit. Het punt is namelijk dat ze de, de manier van interviewen uh, hebben veranderd. In het verleden, uh, we zijn begonnen in Nederland met uh, huis aan huis interviewen. Later is er, is er uh, meer telefonisch geënqueteerd op hele grote schaal. En nu is het CBS overgegaan uh, op uh, het laten invullen van enquêtelijsten via internet. Internet, dat is volgens Van Dijk de crux. Slachtoffers peilen via het web, dat is riskant. Dat is natuurlijk ontzettend aantrekkelijk, want het is veel goedkoper. Uh, en je krijgt ook meteen alle gegevens in je, com in je computer. Uh, dus het is he zeer efficiënt. Maar er zijn aanwijzingen uit, uit onderzoek uh, in de Scandinavische landen... In, in Amerika, ook in België... dat mensen die uh, over internet een enquête invullen... dat die zich wat vrijer voelen...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 is dus gebleken uit een aantal experimenten in andere landen... Die, waar ik al net naar verwees... dat dus bij deze, dit type onderzoek, slachtoffer-enquêtes... dat je inderdaad een, een veel hoger uh, criminaliteitsniveau krijgt. We gaan terug naar Guus Wesseling, Die werkt aan de aanpak van autodiefstal. Hij vindt het ernstig dat het CBS met veel te hoge cijfers over criminaliteit is gekomen. Ja, het CBS is een, een, een, een gerenommeerd onderzoeksinstituut in, in Nederland eh, en de provider van, van, van, van slachtofferenquête eh, materiaal. Ja, iedereen die baseert zich eigenlijk op die cijfers eh, van ministeries tot en met eh, gemeenten eh, en andere organisaties. Het is, uh, het is uh, druk besproken binnen al die andere organisaties. Volgens Wesselink zijn de afwijkende cijfers ook onderwerp van gesprek in Den Haag. Nou ja, ook de ministeries hebben contact opgenomen met CBS, wat er uh, aan de hand is. Als je een, een, een basis hebt, uh, cijferbasis waar je op baseert. en, en uh, je ziet dat dat uh, bezijden werkelijkheid uh, begint te lopen. Dan, uh, ja, dan krap je toch wel uh, zes keer achter de oren waar, waar je je beleid vervolgens dan op moet baseren. Net als de ministeries is ook Wesseling zelf verhaal gaan halen bij het CBS. We hebben contact opgenomen met het CBS. Uh, en uh, hun reactie was uh, heel prima. Ze kwamen meteen aan tafel en we hebben die hele uh, materie met ze doorgepraat. En zij hebben toen uh, besloten om een, uh, een onderzoek te doen... naar hun, uh, hun enquête-methodieken en, en de, de validiteit van hun, uh, van hun nieuwe... En hun, ja, van hun nieuwe uh, maatstok. En ja, die, die, die studies, die lopen nog. Boel, als je geconfronteerd wordt met de harde werkelijkheid van de autodiefstallen... Uh, dan, uh, dan schrik je, denk ik, toch wel als instituut. Wat moeten we denken als het CBS binnenkort met de nieuwe veiligheidsmonitor... in de media meldt dat de criminaliteit is gestegen? Volgens Guus Wesseling en Jan van Dijk kun je niet veel met die cijfers. Nou, ik ga er niks meer mee doen... Het is, het is jammer, uh, en het, niet alleen jammer, ik, ik vind het ook heel ernstig. Als je deze slachtoffer-enquête gaat gebruiken als exacte maatstaf... dan, dan uh, dat kun je niet doen, want ik, ik zou het niet durven nemen. Toevallig uh, heb, ik, heb, heb ik inderdaad mijn, mijn leerboek in de criminologie net zitten updaten. Uh, en ik heb besloten om uh, die, die laatste cijfers van de integrale veiligheidsmonitor... om die, uh, om die te negeren en die niet te gebruiken. Het klopt niet, dus de, daar kan ik de, de lezers niet, uh, niet meer lastig aan vallen. Tot zover deze reportage over de veel te hoge criminaliteitscijfers in de Veiligheidsmonitor van het CBS. We vroegen een reactie aan Jan Latte van het CBS. Het werd een lang gesprek waarin Latte uitlegde dat er verschil is tussen feitelijke delicten en door mensen ervaren delicten en de criminaliteit die mensen ervaren... ligt volgens Latte altijd hoger dan wat er echt is gebeurd. We vroegen al Latte hoe hij het hoge aantal autodiefstallen duidt. Um, 49.000 vinden wij zelf ook wel aan de hoge kant. En wij zijn ook daarom, omdat we dat gezien hebben... ook uh, met de stichting in, uh, in overleg gegaan... om te ontdekken wat de oorzaak kan zijn... Uh, of uh, de vraagstellingen uh, over ervaring misschien te ruim zijn geformuleerd. Dat zou kunnen. Uh, je kunt dat uh, inzoomen of anders stellen. Uh, maar dat zal desondanks, ook als we uh, door andere inzichten misschien de vraagstellingen wat bij zouden stellen. Zullen we altijd, en dat, dat is echt zo, zullen we altijd hoger uitkomen dan bij de politie. Dat komt omdat ervaringen nu eenmaal meer voorkomen dan feitelijke dingen. De, de, de insteek is sowieso al, we willen naast feitelijke meldingen, willen wij boven water krijgen, de ervaringen van mensen. En ik geef u een briefje, die zijn altijd hoger dan wat er gemeld wordt. Meegeluisterd heeft de tweede kamerlid van het CDA, Tjeroes. Goedemiddag, meneer Tjeroes. Goedemiddag. Ja, hoe belangrijk zijn de cijfers van het CBS voor uh, het beleid... dat er gevoerd wordt op het gebied van veiligheid? Uitermate uh, belangrijk. Allereerst willen wij natuurlijk weten... Uh, wat beleid of een type beleid uh, aan effecten heeft gesorteerd. Dus de resultaten. Want met name als je praat over veiligheid... heb je het ook over capaciteit en politie-inzet. Nou, mm -hmm. dat is schaars. En dat brengt me ook bij een tweede punt. Juist die getallen vormen voor ons aanleiding... om die politiecapaciteit zo in te zetten... dat je die natuurlijk wilt inzetten bij laat ik zeggen de grootste vormen... en de grootste getallen ja. uh, die ons worden aangereikt. Ja. Dus als we zeggen, nou, geweld of uitgaansgeweld is gigantisch gestegen... of, of uh, woninginbraak, ja, dat bepaalt mede de keuze die ik maak. Dus die getallen zijn, uh, zijn ontzettend belangrijk. Ja, en nu blijkt uit onze reportage dat die getallen nogal uit elkaar lopen, bijvoorbeeld hebben, als we het hebben over autodiefstal... 11.000 werkelijk gestolen auto's en 49.000 volgens het CBS. Dat is wel een heel groot verschil. Ja, dat geeft bij mij een dubbel gevoel. Aan de ene kant ben ik blij dat het niet zoveel is. Aan de andere kant kan je natuurlijk wel gaan discussiëren... en praten en ernstig kijken wat dan vervolgens de waarden uh, zijn die ons wordt aangereikt. Ja. Uh, nogmaals, zo kom ik terug weer op wat ik zei. Kijk, als dat zo uit elkaar gaat lopen... wij weten natuurlijk welke methode je kiest... Uh, methode 1 of methode 2 of methode 3... daar zit altijd een klein verschil in. Uh, daar wil ik ook niet in treden. Maar 11.000 aan de ene kant en 49.000 aan de andere kant... ja, dat is toch wel een slok op een borrel. Ja, ja. En dan praten we natuurlijk weer over politieinzet. Hebben, uh, hebben we het over ander inzet? Wat inzet van laat ik zeggen, bepaald beleid of politiecapaciteit voor de een... betekent dat je dat niet kunt inzetten voor de ander. Nee, nou zegt het CBS, ja, er is een verschil tussen feitelijkheden en tussen ervaring. Kunt u iets met die uitleg? Ja, dat, dat geef ik ook altijd aan op, op spreekbeurten. Maar ik, ik ben met name ook, kijk, uh, gevoel van onveiligheid is bijna niet te meten. Althans, dat is natuurlijk wel belangrijk om dat in je achterhoofd te hebben. Maar ik ben natuurlijk met name geïnteresseerd wat er daadwerkelijk is gebeurd, dus de feitelijke getallen. Dat andere is, laat ik zeggen, wat abstracte academische discussie... ook heel belangrijk, want laat ik u wel aangeven... als ik op een spreekbeurt in een gemeente zeg... nou, als ik naar de gemeentelijke cijfers ge uh, kijk, dan is het dus gedaald... Terwijl de mensen in de zaal tegen mij zeggen... ja, maar meneer ja. Tjurus, we voelen ons nog steeds onveilig. Nee, dus dit, dat is altijd een dilemma. Dat is beide belangrijk, zegt u. Ja. Maar oké, okay, die feitelijke cijfers... daar blijkt dus toch wel wat discrepantie in te bestaan. Wat, wat gaat u nu doen? Nou, ik vind zeker uh, van belang... ook naar aanleiding van uw uitzending... om de minister uh, toch om opheldering te vragen. Want het is zo belangrijk dat wij onze keuzes... en onze toekomstige keuzes baseren op deze belangrijke getallen. En dat als het nou ja, het voorbeeld van de voertuigcriminaliteit... als dat zo uit elkaar gaat lopen... dat de minister toch met een helder... Ander antwoord moet komen wat nou daadwerkelijk feitelijk eh, crimeel is en wat misschien wordt ervaren als onveilig. Dat zijn echt twee verschillende zaken. Dus ik ga wel de minister inmiddels vragen om opheldering eh, okay. te geven op, op deze belangrijke dossier. Oké, okay, hartelijk dank, meneer Jurus van het CDA. Graag gedaan. Wie schildert vandaag ons appeltje? Hij wil haar geen hand geven. Geen ja, dat is respect, maar dan mocht ik niet uh, met de vrouw geven. Waarom niet? De man heeft dit besloten nadat hij was teruggekomen van de Hajj, de jaarlijkse bedevaart voor moslims naar Mekka. Nou, we hebben er zo genoeg om over te praten, denk ik. Laatste hoorde u Rita Verdonk op bezoek bij een moskee in Tilburg. De imam weigerde daar haar de hand te schudden. En zo af en toe duiken opnieuw verhalen op van moslims... die vrouwen geen hand willen schudden. Deze week was het de beurt aan een docent op de hogeschool van Amsterdam. En columniste Elma Draaier van Trouw gaat daarover een appeltje schillen... met Martin Jansen. Uh, Elma, goedemiddag nogmaals. Hallo, ja. Waar heb je je over opgewonden? Um, en over het feit dat de hogeschool van Amsterdam... zich eigenlijk uh, tamelijk klakkeloos achter deze docent heeft opgesteld. En nou, ik heb begrepen, heeft uh, uh, deze school advies gevraagd... aan het antidiscriminatiebureau artikel 1... waarvan Martin meneer Martin Jansen, met wie ik nu ga spreken, uh, de directeur is. Ja, waarom vind je het zo erg als iemand zegt... van, je hoeft die geen hand te geven, maar je mag ook een kleine buiging maken? Um, omdat we dat ook niet zeggen over mensen die vinden dat je negers geen hand mag geven. Dan zeg je ook niet, uh, uh, nou nee, want het mag niet van uw geloof, dat respecteren we. Dat vinden we allemaal heel uh, vreemd tegenwoordig. Maar als het, als het om vrouwen gaat, dan, dan moet dat kennelijk gehonoreerd worden. Dat begrijp ik niet zo goed. Ja. Meneer Jansen. Ja, goeiemiddag. Waarom uh, heeft u dat advies gegeven aan die school om het toe te staan? Nou, uh, la, laat ik zeggen, het zijn twee dingen. We hebben geen advies gegeven aan de school. Uh, en uh, ik kan ook zeggen dat de school niet uh, klakkeloos dit besluit genomen heeft. Dus wat dat betreft zijn er twee dingen die ik toch even recht wil zetten. Uh, het, het is zo dat uh, uh, uh, er een discussie is ontstaan tussen de docent en, uh, uh, en de schoolleiding over het besluit van meneer dat hij uh, vrouwen geen hand wil geven vanwege zijn ja. geloofsovertuiging. En uh, uh, de meneer heeft dat zelf met de school verder besproken. Wij hebben daar geen advies in. Oké, okay, maar u bent ja. het eens met de school dat hij geen hand hoeft te geven, toch? Uh, wij zijn het ermee er, er eens dat uh, het besluit van de school uh, na rijdberaad, want er is een hele discussie binnen de school geplaatst. Ja. In eerste instantie wilde de school helemaal niet akkoord gaan met de uh, meneer. Maar juist ja, maar op... uiteindelijk zijn ze toch overstag gegaan voor de argumentatie mm -hmm. van deze meneer, namelijk het moet van mijn ja. geloof. Het is niet zozeer overslag gegaan. Kijk, dat is een beetje hoe je de discussie aan wil gaan. Als je er altijd aan wil gaan vanuit twee partijen die tegenover elkaar staan... ja, dan, dan als je er op die manier naar kijkt, dan, dan kom je er samen nooit uit. De school is juist de discussie met meneer aangegaan. De meneer heeft ook uh, uh, zelf gezegd van op welke wijze hij met, deze, uh, met zijn besluit om wil gaan... en op een respectvolle manier met mensen om wil gaan. Maar is dat een respectvolle manier? Als je zegt, en nou mevrouw, ik, uh, ik wil u niet aanraken, vindt u dat respectvol? No. Ik, ik vind dat dat op een respectvolle manier kan. Als je maar u bent toch als antidiscriminatiebureau... bent u de mening, of voor, meen ik, voor allerlei ja. discriminatiegronden. Ja. Niet ja. alleen voor religie, maar ook voor Klopt. seksen. Klopt. Ook voor uh, uh, seksuele geaardheid, ja. noem maar op. En ja. dan begrijp ik eigenlijk niet zo goed... waarom die godsdienst toch altijd maar weer moet prevaleren. Nee, hoor, die moet helemaal niet prevaleren. Waar wij voor staan, is, wat wij proberen in ons werk te doen... is mensen met elkaar in gesprek te brengen. En te kijken van hoe je omgaat met verschillende verschillen in de samenleving, die zijn daar nu eenmaal en niet door te zeggen van wij zijn dominante cultuur en daarom moet iedereen zich maar aanpassen aan hoe het hier in Nederland gaat. Nee, maar dat ja. hebben we toch ook gedaan op, met, met rassendiscriminatie. We ah. zeggen nu als, als samenleving hebben wij een streep getrokken. We ja. zeggen nou u, u mag best vinden dat zwarte mensen minderwaardige wezens zijn, maar wij als samenleving gaan dat niet honoreren. En dan begrijp ja. ik niet zo goed waarom dat als het over vrouwen gaat wel altijd wordt ik, gehonoreerd. Ik, maar dat is natuurlijk niet zo. Van ook, ook vrouwen worden gelijk maar behandeld in Nederland. in dit geval wel. In nee, dat denk ik niet. Ik denk dat meneer uh, aan heeft gegeven door te zeggen van ik, ik begroet vrouwen op een respectvolle manier anders dan een handgever. Want daar maar gaat het wat is om. daar de respect voor aan? Als je zegt mm -hmm. u, u bent een wezen dat ja. ik niet wil aanraken. Ja. Nee, maar legt u ja. me dat eens uit, want dat begrijp ik echt ja. niet. Ja. Dat doet meneer vanuit zijn geloofsovertuiging. Meneer die ja, heeft dus... een hele duidelijk dat dat is een stuk van zijn eigen wezen. Van, dat is ook, hè, van of, of we dat nou leuk vinden of niet, van er zijn gewoon mensen in Nederland... Uh, die, die een ander geloof aanhangen en die de consequenties aan, aan hun geloofsuiting uh, verbinden. Ja, maar Komt dan dus... kunnen wij toch als samenleving ja. wel een streep trekken... en zeggen, nou, u, u mag thuis rustig ja. uh, alle vrouwen vermijden... en, ja. en de, dat moet u allemaal zelf weten, ja. maar zodra we op een school zijn... Ja. staan wij dat niet toe. Nou, ik... Dat heet gewoon een streep trekken. Dat is toch ni ni heeft niks ja, te maken ja, ja. Met, met, uh, ja. met respect. Je, je, je spreekt als samenleving bepaalde dingen af die je wel en niet tolereert. Ja, dat begrijp ik. En uh, uh, ik, ik ben alleen niet zo voor dat streep trekken. Ik ben ervoor dat mensen met elkaar in een diverse samenleving voortdurend met elkaar in gesprek gaan. En dat is ook wat Goed, maar dan gaat het over, school. als het dan over zwart is. Dus ja. ik kom bij u en u zegt, ja. nou, op grond van mijn geloof, ik ja. mag niet van mijn god, mag ik. Uh, negers niet aanraken. Wat zegt u dan? Ik zeg erbij, het is op grond van mijn geloof. Hè? Ja, ja. Nou, wat ik zeg is dat je mensen op een respectvolle manier moet benaderen. En dat, dus dat als acties... ik zou buigen voor een neger is het wel goed? <laughs> als, u, als u vanuit uw geloofsovertuiging dat op zich uh, zou doen. Maar het gaat erom dat, dat u op een respectvolle manier. U kunt op een andere manier mensen begroeten. En als mensen daar problemen mee hebben. Maar dan ga ik dan... u wel een aanklacht indienen wegens racisme natuurlijk. Begrijpt u wel? Nee, dat, dat van, uh, en wat doet u dan? Dan gaan we, gaan we kijken van, uh, of we daar dan een oplossing Ook dan zullen we mensen met elkaar in gesprek brengen. En daar gaat het mij gewoon om. Je kan voortdurend zeggen: van oh, we moeten naar de rechter. Of we moeten strepen trekken. Of, mo of zo moet het, zo doen wij dat nu eenmaal in Nederland. Terwijl ik denk: van we leven in een diverse samenleving. Ga met elkaar een gesprek aan. Dat heeft meneer gedaan met de school. En uh, als vrouwelijke collega's van hem er een probleem mee hebben, dan vind ik ook: dan ga je daar met elkaar over praten. Meneer geeft aan dat hij uh, uh, een bepaalde geloofsovertuiging uh, heeft, die hem erbij toen loopt om deze uiting te hebben en uh, uh, dat legt hij aan mensen ook uit en goed op okay. een andere manier. Laatste ja? woord een Elma nou ja, ik wijs nog even op een soortgelijk geval bij het Vader College in Utrecht. En daar heeft bijvoorbeeld de Centrale Raad voor Beroep uiteindelijk gezegd in deze zaak: die mevrouw die weigert om mannen een hand te schudden, heeft ongelijk. Want uniformiteit in omgangsvormen en het tegengaan van segregatie, dus van discriminatie, is belangrijker dan die gezellige diversiteit waar ook deze meneer Jansen voor staat. Martin Jansen, directeur van artikel 1 en Elma Draaien van Trouw. Beide hartelijk dank. Dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar de website www.dittestdag.nu. Zometeen na het nieuws van half uur kunt u gaan luisteren naar Villa VPRO. Maar eerst het nieuwsoverzicht met Onno Duivne de Wit. Radio 1, het NOS-journaal. De Egyptische oppositieleider El Baradei is bang voor een bloedbad. Hij vreest dat de gevechten op het Tahrirplein in Cairo tussen voor- en tegenstanders van president Mubarak uit de hand zullen lopen. Veel anti-Mubarak-betogers gaan ervan uit dat de aanhangers van Mubarak... eigenlijk agenten in burger zijn die erop uit zijn de zaken de hand te laten lopen. De Tweede Kamer heeft gepraat met topmannen uit de bankwereld. De Kamerleden wilden van hen weten of ze zich wel houden aan hun eigen gedragscode... die voorziet in minder bonussen en een betere inschatting van de risico's. De bankmensen zeiden dat ze dat wel willen, maar dat het tijd nodig heeft.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 De uitkomst van de test is van groot belang. Er liggen nu zo'n 450 schepen te wachten om de rivier af te varen. En een groot deel daarvan komt uit Nederland. En dat is nieuws op dit moment. ANW-verkeersinformatie. Ah, er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Groenmeer en Blarikum, 5 kilometer. De A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein 6... verderop tussen knopen en Zalbommel 2... De A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmaande 3. En de A10 West naar Zaanstad voor de Continental 3 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tessel Blok en Alice de Bruin. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa WPRO. Wat brengen wij u vanmiddag? Natuurlijk uh, houden wij u op de hoogte van de gevechten... tussen voor- en tegenstanders van Mubarak op het Tagierplein in Cairo. En wij praten met journaliste Anneke Verbraken. Zij is net terug uit Tunesië. Daar zijn nog steeds dagelijks demonstraties en acties... tegen uh, wat er nog over is van de regering van de inmiddels gevluchte president. En zij heeft daar contact gezocht, vooral met bloggers en tweeters. En wat is er nog meer, mensen die op Facebook zitten. Zo, Want de, de nieuwe die... media spelen natuurlijk ja. een enorme rol. Dat, dat weten we elke dag. Maar ook uh, in, in, uh, in Cairo, natuurlijk overal. Ja. Ja. En zij gaat uitleggen uh, hoe dat dan werkt. En zij heeft ook met al die mensen uh, gesproken. Zo is het. En we hebben ons buitenlandpenner natuurlijk. Ja, en daarin gaan we onder meer praten over. Uh, Europa Moet Europa een hardere vuist maken tegen Iran na de doodstraf van de Iraans-Nederlandse vrouw? Is dat, uh, zou dat een goed idee zijn? Daarover spreken we en natuurlijk ook over Cairo. En we hebben muziek. Hier in de studio is Danny Michel. Danny, Michel. Straks uh, horen we hem weer uitgebreid tegen vieren in uh, Villa Vepero. Ja, u weet, het is uh, zeer onrustig op dit moment in Cairo. Wij proberen contact te zoeken met Rick Delhaas... onze verslaggever die uh, daar op dit moment uh, aanwezig is. Wij hadden contact en dat contact is nu even verbroken. Dat is misschien heel begrijpelijk gezien uh, de situatie. Dus gaan wij praten over iets anders. En daar hoort dit geluid bij. Pst. Niet dat geluid, dit geluid. Ja, want dit is uh, niet Egypte, dit is Tunesië. We praten daarover met journalist Anneke Verbraken. Zij keerde gisteren terug uit uh, Tunesië. En uh, voor de mensen die het misschien niet meer weten... Uh, 17 december uh, stak een werkloze student zichzelf in brand. Uh, een maand van protest volgde en 14 januari vluchtte de president Ben Ali het land uit. Ja, en dan is de vraag wat we hier uh, horen, Anneke Verbraken. Ja, hier hoor je mannen die uh, heel hard roepen... ...cucina, cucino, naar de keuken, naar de keuken. Uh, ze probeerden uh, afgelopen zaterdagmiddag een vrouwenmars te verstoren. De, de vrouwen die zijn bang voor de islamisten... En uh, die riepen uh, op tot vrijheid en, um, en grondwet. die ook alle rechten toekent aan de vrouwen. Daar speelde zich dit af? Speelde, dit speelde zich af in Tunis, mm -hmm, de hoofdstad. Ja. Mm -hmm. En hoe is de sfeer daar nu dan? Want wat, wat, iedereen, de hele wereld, kijkt natuurlijk nu naar Cairo. Waar we waren dit bijna alweer vergeten. Maar hoe is het er eigenlijk? Nou ja, ik ging er naartoe in, in, in de gedachte dat het rustig was. En ik kwam eigenlijk midden in een enorme demonstratie terecht. Dat was vrijdagmiddag. Um, daar werd de kasba werd, werd leeggeruimd van het uh, tentenkamp, van de tenten die er nog stonden, van de demonstranten. En dat ging uh, absoluut niet zachtzinnig. Um, traangas werd gebruikt, er werd op losgeslagen. En uh, ik sprak later een, een dokter die uh, een aantal van die mensen heeft behandeld. En die sprak van nou uh, ontzettend veel botbreuken, hoofden die uh, vol bloed zaten. Het was, het was enorm uh, angstig. De, de sfeer in Tunis is dan ook een hele dubbele. Er is hoop uh, voor een hele nieuwe toekomst. Omdat Ben Ali er niet meer zit. Zijn familie uh, is gearresteerd of uh, gevlucht is. Maar er is ook heel veel angst voor diezelfde toekomst. Omdat, uh, er is op dit moment in uh, Cairo. sprake van dat er van de kant van, van uh, de zittende regering. dat er provocateurs bewust hè, de menigte ingestuurd worden. Is daar, merk je dat in Tunesië ja, ook? Ja, dat was in Tunesië. Heb ik dat met eigen ogen gezien uh, voor mijn hotel. Uh, dat staat naast het uh, Binnenlandse Zakenministerie, werden... Um voor de demonstratie of na de demonstratie van de vrouwen zag ik dezelfde mannen die met geballen vuizen de demonstratie probeerden te verstoren, gezellig keuvelend met elkaar de bus inklimmen. Um, nee, de... Dit klinkt als een soort acteur, zegt. die even een rolletje <laughs> gespeeld hebben. Ja, die werden duidelijk uh, inge, ingehuurd uh, om even uh, de demonstratie te gaan verstoren. En ik heb gevraagd aan wat mensen, wat, wat dan de bedoeling daarvan is. En zij zeiden van ja, de regering, de interimregering probeert uh, de dreiging van de islamisten hiermee te, ver, uh, te vergroten. Waardoor zij dus uh, meer legitimiteit krijgen. Dat begrijp ik niet. Leg eens uit. Nou kijk, um, op het moment dat de islamisten een, een echte dreigende factor uh, gaan, gaan worden... Um, dan uh, is de interimregering hard nodig om de rust en de kalmte... Uh, Ze proberen uh, de angst voor de islam aan te wakkeren. dat is wat je zegt. Precies. Heeft daar ook die aanslag waar we van hoorden gisteren... op de synagoge in Tunesië mee te maken? Er is, het is lang eigenlijk in tamelijk vrede geleefd... tussen de jo grote Joodse gemeenschap daar en de Tunesische bevolking. Nu ineens is er die aanslag. Zou je dat ook op provocatie kunnen gooien? Het zou kunnen, maar ik, ik heb daar absoluut geen bevestiging van. Dus ik ga niet zeggen dat het zo is, maar het zou heel goed kunnen. Ja. Nou, nou uh, hadden we het al over aan het begin van deze uitzending... dat we met jou ook zouden praten over de rol van de nieuwe media. Want het is nu heel anders in dit soort uh, situaties. Dat zien we ook in Egypte. Ik bedoel, er komen allerlei tweets vandaag ook weer uh, naar buiten op het uh, ANP. Want je kunt je het bijna niet meer voorstellen zonder de nieuwe media. En daar ben je ook ingedoken. Ja. Je hebt vooral ook contact gezocht met, met bloggers. Uh, voor mensen die dat niet weten, dat zijn mensen die een weblog bijhouden. Hè? Ja, ja, ja, en uh, ik werd dus ook gelijk op mijn vingers getikt... toen ik met mijn eerste uh, interview, geïnterviewde sprak. Die sprak ik aan als blogger. En hij wees met zijn vinger. Nee, nee, ik ben van Facebook. Bloggers zijn van een oudere generatie. Oh, dat zijn je, wat mijn is ouders. het verschil dan? Ja, Wij <laughs> zijn, zijn ook van een oudere generatie. Ja, <laughs> <houdt. je wel. laughs> Bloggers schijnen mensen te zijn in de leeftijd van 35 tot en ouder. En uh, Twitteraars en um, uh, mensen op Facebook, die, dat zijn de jongeren. Die zijn zo van 15 tot tot 35. Nee, maar dat is een leeftijdsverschil. Ja. Wat is het verschil in een... Wat wat is het verschil in gebruik van de nieuwe media? Uh, ja, het is een heel groot verschil. Twitter en sms, uh, dat reken ik ook even voor het gemak tot de nieuwe media... die worden vooral op straat gebruikt. Dat zijn logistieke middelen van de straat. Mm -hmm. Demonstranten uh, wijzen elkaar op gevaar, wijzen waar de politie is... waar sluipschutters zijn, wijzen elkaar op nieuwe demonstraties. Uh, Facebook wordt vooral gebruikt om op te roepen tot demonstraties... om politieke ideeën uh, aan elkaar over te dragen... maar ook om elkaar tips te geven over hoe ze censuur te ontduiken... Omdu uh, dat soort dingen en blogs ja dat daar uh, wordt meer verteld over het alledaagse leven en de problemen die dat met zich meebrengt ja hoe, en Wat voor mensen zijn dat, die bloggers? Bloggers, hoe, hoe staan die in die hele, hele situatie in Tunis? Nou ja, die, die zijn eigenlijk. Ik, ik sprak met een, een blogger, een vrouw van 46 jaar, twee kinderen, werkt. En uh, zij was eigenlijk gaan bloggen om ditjes en datjes uit haar leven te vertellen. Maar al bloggende ontdekte ze dat ze de vrouwenrechten toch wel heel belangrijk vond. Uh, zij was een van de mede-organisatoren nu van, van de Vrouwenmars afgelopen zaterdag. En zij zei van ja, uh, uh, ik merk dat mijn blog werd heel goed gelezen. Ik kreeg 1500 hits per dag op een gegeven moment. En werd toen ook direct gecensureerd door Ben Ali en de Zijnen. Um, zij zegt van nou... Um, mijn blog zal misschien niet zo direct toe hebben bijgedragen... tot de revolutie, maar wel tot de bewustwording. En ik denk dat, dat meer bloggers dat hebben. En hoe vind je die mensen eigenlijk? Hoe vind, je, hoe vind je die bloggers? Hoe vind je die twitteraars? Nou, via Facebook en blog en twitteraars. <laughs> dat begrijp ik, ja. <laughs> hey, maar ja, is dat zo, ja? <laughs> ja ik heb, ik heb dat gewoon... is allemaal maar op papier. Hoe, hoe grijp je ze in hun nek? Nou, uh, ik twitter. Uh, ik wil graag een interview met je. Ik ben die en die. Kijk op mijn website. Uh, volg mij op Twitter. En, uh, en ja, datzelfde okay. gaat met, met Facebook. En dan gaan ze gewoon op in. Dan zijn ze niet bang... dat jij van het een of andere enge dienst bent. Dat zou kunnen, maar we, we bellen natuurlijk wel van tevoren. En een aantal reageert ook niet. Maar gelukkig had ik... Hele Hele leuke mensen die wel reageerden. En daar heb ik hele leuke interviews mee gehad in Tunis. Ja, Dat is dus een heel andere manier van werken als journalist dan wat je vroeger deed. Hè? Ja, ja, vroeger ging je eens bellen, moeizaam, moeilijk, lang. En nu, <coughs> uh, en nu uh, uh, ja, gaat het heel wat makkelijker. Ik had zelfs contact met de staatssecretaris van Jeugd en Sport in Tunis. Dat is een, ook een, een oud uh, twitteraar, Slim Amamou. Um, hij is ook gearresteerd geweest. Maar ja, zijn gesprek ging helaas niet door. Uh, maar ik heb wel uh, een heel leuk gesprek gehad met een collega van hem. Um, en uh, ja, die vertelden heel veel over hun banden met, met Wikileaks. Uh, uh, ze zijn echte hackers. Uh, wat, zij... zijn, wat zijn die banden met Wikileaks? Nou, zij maken deel uit van de groep Anonymous. Uh, en de groep Anonymous is ook weer verantwoordelijk... voor het platleggen van allerlei sites toen uh, Assange werd uh, gearresteerd... Uh, uh, Mastercard bijvoorbeeld die boycotte toen gelijk uh, Wikileaks... en waarop die groep anoniemers en Mas, uh, Mastercard aanviel de, de, de website. Dat deden dus ook de, de mensen van in Tunesië. Die hebben dus uh, na 17 december... hebben zij en Mas de overheidssites uh, uh, aangevallen en soms met succes. En de overheid um, uh, had weer als tegenaanval dat zij uh, codes uh, ergens instopten waardoor de adressen uh, van de, van de uh, mensen uit van Facebook en Twitter bekend werden. En zo zijn dus ook Slim Amadou en de jongen die ik heb geïnterviewd en nog een andere zijn, zijn, konden gearresteerd worden. Maar, maar al die mensen met wie jij dan spreekt, hè? via uh, Twitter of Facebook of, of uh, via die, die blogs, mm -hmm. zijn dat nou per definitie ook hoogopgeleide jongen? Degene die ik sprak wel. Um, wat je ziet is toch dat de meest actieve mensen uh, op Facebook, Twitter en blog... dat zijn mensen die hebben gestudeerd en een hogere opleiding hebben. Er zijn natuurlijk er zitten 2 miljoen mensen op Facebook in Tunesië... dus ze zijn niet allemaal hoog opgeleid. Hoewel Tunesië wel bekend staat toch om, de hoog, om het hogescholingsniveau... in vergelijking met andere Arabische landen. Maar er zijn natuurlijk veel meer volgers... Ja, maar het is niet zo dat als je inderdaad niet hoog opgeleid bent, dat je dan ook gebruik kan maken van deze nieuwe media. in dergelijke situaties in dat land. Ja, hoor. Wat dat betreft staat het nu open. Uh, internet werd wel heel erg lang, al sinds 2005, gecensureerd. Uh, maar dan hebben bijvoorbeeld, uh, de mensen met wie ik gesproken heb, die actiegroepen van, uh, van Anonymous... die hebben ervoor gezorgd dat die censuur werd opgeheven. Uh, zei het dat die weer op een subtielere manier terugkwam. Maar goed, dat hoort ook bij de oorlog, zo werd mij verteld. En denk je dat er, wat er nu in Egypte aan de hand is... dat, het, dat de, de, die nieuwe media op eenzelfde manier ingezet zijn? Of is het omdat het een veel groter land is... met veel minder hoogopgeleiden in iets mindere mate uh, het... van het zou iets in iets mindere mate van belang kunnen zijn. Maar ik denk dat, dat sms, uh, bijna iedereen heeft, uh, heeft, een, heeft een, een mobieltje. Uh, dat dat ook een hele belangrijke rol speelt. Er worden ook heel snel berichten doorgegeven. Um, en ik weet dat uh, de mensen in Egypte... die krijgen uh, les uh, via de, de cyberkanalen van de mensen in Tunesië... en elders in de wereld. Hoe voer ik mijn digitale revolutie? Of hoe dump ik een dictator? Oh ja? Dump ja. ik een dictator. Maar is het zo dat jij nu, wat je, jij, jij was in, in uh, Tunesië... maar volg je nu ook alles wat in Cairo gebeurt? Want dat is nu op dit moment heel erg spannend. Hè? Ja. Omdat voor- en tegenstanders lijken nu met elkaar op de vuist te gaan. Ja, ja, het is heel spannend. En je ziet eigenlijk hetzelfde een beetje gebeuren... als wat in Tunis het afgelopen weekend zei het in veel, op veel kleinere schaal gebeurde. Dat die provocateurs echt proberen chaos uh, te creëren. Zodat uh, ja, de, het regime weer een beetje grip uh, zou kunnen krijgen. En politie en leger uh, weer wat grip... Zouden kunnen krijgen op de, op de situatie? Ja, het is een bekend wapen ja, dat gebruikt is, wordt in dergelijke regimes, situaties. Ze uh, kennen dat, dat heel erg goed en zetten dat graag en vaak in. Goed, nou, we kunnen jouw verhaal trouwens over wat je nu vertelt. Uh, maar daar heb je ook schriftelijk, doe je daar verslag van. En dat uh, kunnen we lezen in uh, De Groene Amsterdammer... die deze week verschijnt. Een artikel dus van Anneke Verbraken over Tunesië. Dankjewel. Okay. Hopelijk hebben wij zometeen contact met onze collega Rick Telhaas... daar op het Taglierplein in Cairo. Maar nu eerst tijd voor onze reeks waar gebeurde radiosprookjes in één minuut. Pst, één minuut. Nou ja, als die credits kwamen in het begin van de film of op het eind... dan stond ik op scherp om te proberen ervan te onthouden... wat ik ervan kon onthouden. Dus de bioscoop, de datum, het gezelschap. Dan de film met de credits. En dan heb ik zelfs nog een rubriekje voor het voorprogramma ook. Toen ik zoiets van honderd schriften had, denk ik al wel... toen begon het me te ergeren... omdat het niet alfabetisch, maar chronologisch was. En toen kon ik het toch niet laten... en heb ik een hele zomer 8000 kaartjes zitten schrijven. En sindsdien heb ik dus een moeilijke schrijfhand waardoor ik dus ja, de pen niet meer helemaal in bedwang heb. En het enige voordeel blijkt dus te zijn van het kaartsysteem... dat als ik een vriendin heb die ik een film laat zien... en die zegt, die heb ik niet gezien, dan zeg ik, ja, die heb je wel gezien. En dan zoek ik het op en dan zeg ik, nee, Fiek. In 1965 hebben we deze film in de Siniak Damrak gezien... in gezelschap van Helbert Woudenberg. U hoorde 1 minuut van Chris Bajema. En honderden andere ware verhalen van één minuut vindt u op wpro.nl/slash 1 minuut. Ja, gevechten tussen betogers in Cairo. U heeft dat uh, gehoord op Radio 1 en ook in deze uitzending. We gaan uh, overschakelen naar Rick Delhaas. Die bevindt zich in Cairo. Waar precies, Rick? Is daar vanmorgen aangekomen, trouwens? Uh, zelfs vanmiddag. Ik bevind me midden op het Tahrirplein. En wat zie je? Uh, waar... Nou, ik, ik kijk uit. Ik ben nu even van zeg maar, de gevechten weggelopen en ik zie hier voor me uh, de fonteinen, de, de, de, de stenen fonteinen afgebroken worden en in stukken gehakt en uh, die stukken stenen gaan uh, naar de ingang van uh, het plein mm -hmm. waar gevochten wordt tussen pro-Mubarak aanhangers uh, ja en uh, de anti-Mubarak aanhangers en er is dus echt wel een veldslag aan de gang al meer dan drie uur. Uh, de politie is natuurlijk nergens te vinden. Het leger grijpt niet in. En ik heb uh, echt al tientallen gewonden uh, langs uh, zien komen. Uh, voornamelijk met hoofdwonden. Stenen die tegen het hoofd komen. Hmm. Er, zijn, er komen hier berichten af en toe binnen dat er ook geschoten wordt. Heb jij dat gehoord? Ik heb een paar keer geschoten uh, gehoord uh, bij uh, een ingang. Maar ik heb niet kunnen zien uh, wie er schoot. En traangas, daar, daar zijn ook berichten van dat er met traangas gewerkt wordt. Er is even met traangas geschoten door het leger. Maar uh, je moet je dus echt voorstellen dat uh, bij de ingang uh, van het uh, Tagwirplein... bij het uh, Egyptisch Nationaal Museum... twee grote groepen uh, demonstranten tegenover elkaar staan. Die staan verscholen achter uitgebrande legervrachtwagens, uh, golfplaten... alles wat ze maar kunnen vinden... En die, die laten een regen van stenen op elkaar los. Uh, nou ja, goed. En dan worden de gewonden uh, afgevoerd uh, naar achter... om daar uh, verzorgd te worden. Heb je enig idee, Rick, of dit zo zal blijven... dat gewoon deze twee groepen het uit moeten vechten... of dat het leger toch op een bepaald moment uh, in ja. zal grijpen? Ja, wat de mensen hier zeggen is... Uh, het leger durft nog geen kant te kiezen. En die pro Mubarak aanhangers dat zijn oproerkraaiers... Uh, dat zijn criminelen... Die door het regime uh, betaald worden. En uh, zo proberen ze chaos te creëren. En dan uh, zal het leger alsnog in moeten grijpen. Dat is uh, het verhaal wat hier de Ronde doet. Ja, en, en, en ben jij in staat om in, in al dat, uh, uh, ja, dat, dat, toch wel dat geweld wat om je heen gebeurt. om ook met mensen te praten of kom je daar niet aan toe? Ja hoor, nee, daar ben ik ook nog wel aan toegekomen. Maar dat hoop ik de komende dagen nog meer te komen. Uh, ja, nee, mensen zijn ontzettend boos over wat er nu gebeurt. Uh, ze vinden echt dat uh, ja, Mubarak zijn criminelen op hen loslaat. Ze, ze zien en, het als uh, een provocatie, echt? Ja, echt als, als een provocatie om uh, uh, gevechten uh, onderling te creëren. Er zijn hier dus ook mensen. Uh, de, de demonstranten hebben het uh, plein uh, afgeschermd met cordons van hun eigen mensen, die staan gearmd uh, rond het plein. En uh, allemaal van die Pro-Mubarak-aanhangers die proberen dus binnen te komen. Uh, nog voordat uh, die veldslag uh, gaande was. En iedere keer als er een opstootje is, dan zie je dat tientallen demonstranten die Pro-Mubarak-aanhangers uh, bij de nek uh, grijpen en uh, van het plein afflikkeren. Ja, en, en, en jij zegt de mensen zijn ontzettend boos, maar merk je ook niet dat ze ontzettend bang zijn op dit moment? Uh, die angst lijkt toch wel een beetje. Um, uh, verdwenen. Uh, de mensen die hier op het plein zijn, dat zijn er natuurlijk niet zoveel uh, als gisteren, waar toen nog hele families ja, in een soort feestelijke sfeer bijna pikzichten nee. op het plein hier, uh, is echt ongeslagen in uh, uh, ja, bijna het, het verdedigen van het plein en zorgen dat die pro Barak aanhangers niet het plein opkomen. Dat, dat, dan is het verloren, zeggen ze. En heb je een idee, wat je net zei, het leger grijpt nu nog niet in... omdat ze nog geen kant hebben kunnen kiezen... als ze op een bepaald moment toch in gaan grijpen... ja, het is natuurlijk, kijk in een glazen bol... heb je enig idee op wie ze zich dan zullen richten? Ze kunnen moeilijk... Nee, geen, flau geen flauw idee. Je moet je het beeld voorstellen dat tussen die twee groepen... van echte uh, honderden, misschien wel duizenden aanhangers... pro-Mubarak en anti-Mubarak... daar staat dus een, een grote tank van het leger. Uh, die hebben de koepel dichtgetrokken... Er uh, staat een uh, vrachtwagen van het lever. daar zitten soldaten in en die doen niks. Nee. Wonderlijke situatie. Ja. Het is heel wonderlijk. Ja. Ja. Wat, ga, wat ga je nog meer doen, uh, Rick? Want je zei al, ik heb nu wel wat tijd om met mensen te spreken. Ik hoop dat de komende dagen zeker nog meer te doen. Wat, wat is jouw plan? Uh, we gaan voor uh, zondagavond voor de uitzending van Bureau Buitenland tussen 7 en 8 uur... Uh, ga ik proberen een aantal organisatoren van de, de demonstraties in het begin uh, te volgen... En, en een paar portretten maken van mensen die uh, ja, uh, hier aan deze demonstraties meedoen. Nou, dat kunnen we horen. Uh, aanstaande zondag dus in Bureau Buitenland. Reportage van Rick Delhaas tussen 7 en 8 uur. Rick, jij, jij, jij bent daar natuurlijk. Mocht er nog wat te melden zijn, laat het dan weten. Wij, uh, ons programma duurt tenslotte tot uh, half vijf. Dank je wel. En voor meer informatie verwijs ik u ook nog even naar onze website www.villavpro.nl. U kunt daar reageren en u kunt ook de zaken terug luisteren. Zo is het. En wij gaan nu even luisteren naar onze muzikale gast vanuit Canada. Vandaag is hier Danny Michel. Hij zingt het nummer um, Maybe You Can Find It In Your Heart van zijn cd Sunset Sea. Danny Michel. They say time heals all wounds Like flowers bloom when the winter fades I'd mark it in my calendar But how long it takes, they never say When can we forgive, forget Clear the debt and start again A newborn baby and an old-time grudge, his birthright smudged by history's pain. My generations reaching for your hand. And won't you open up your heart and minds for them? Are you still lost? In times old ways I gotta tell you times have changed It's not too late to find that spark And maybe you can find it in your heart What if all the animals could talk I wonder what they'd wanna say What if all the mountains could walk Would they just stop and walk away My generation's reaching out for you They're just looking for someone to look up to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 Anticipation, acceleration, inspiration, determination, regeneration, imagination, imagination, one destination. My generation's reaching for your hands. you open up your heart and minds again It's not too late to find that spark And maybe you can find it in your heart And maybe you can find it in your Danny Michel. Dank je wel. Maybe you can find it in your heart. Hij toert deze hele maand nog uh, door Nederland. Waar, dat kunt u vinden op onze site. www.vila-vpro.nl. Daar is een link naar zijn eigen site. En een hele lijst met plaatsen waar hij optreedt. Thank, Thank you very much. And have you. a nice tour. Zometeen uh, hebben wij ons buitenlandpanel met Hubert Smeets. Hij is commentator van NRC Handelsblad en ook twee andere gasten. ga ik straks allemaal vertellen. Maar Hubert zit hier al, kijkt ook met uh, belangstelling naar die beelden in uh, Cairo. Wat, wat, wat is je reactie als je er zo naar zit te kijken? Uh, dat ik uh, niet verbaasd ben als ik morgenochtend wakker word met een mededeling op het radio: dat er een militaire staatsgreep is gepleegd in Egypte. Een militaire staatsgreep, ja. De stilte hoorde... voor de storm die net door, door Rick Del ja. had geschetst: hè? dat leger wat daar zit en Eddiks. Het klinkt misschien erg uh, cynisch en onbetrokken, maar uh, het is nog logisch dat het leger geen partij kiest. Want ze gaan straks partij voor zichzelf ze zijn kiezen. Zelf denk partij. Ik. Ja. Ja, ja, ja, ja, denk ik. Maar, maar goed, uh, ik spreek geen Arabisch, dus <laughs> uh, mm. ik zou het ook niet weten. Maar mm. alle, alle randvoorwaarden Zijn... beginnen zich te ontwikkelen voor zoiets, lijkt me. Ja, nou, We praten er zo meteen over verder, tussen vier en een half vijf... in uh, het Buitenlandpanel met Hubert Smeets, Christa Meinertsma... en Caroline van Dulleman. En zij schuiven allemaal met, uh, zo meteen aan. Ga zitten. We luisteren nog even, welkom, we luisteren nog even naar het nieuws... en praten dan zo meteen verder, natuurlijk ook over Egypte.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 is Helemaal weg. Argos, zaterdag van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. WorldTicketCenter.nl. Volg de 40 e editie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam bij de VPRO